Dit is Jeroen Jacques met het nos Journal. Een van de twee verdachten van de schietpartij in San Bernardino in Californië werkte in het zorgcentrum waar werd geschoten. De politie heeft dat bekendgemaakt. De 28-jarige man was op een feest in het centrum, maar ging naar volgens de politie boos weg. Later kwam hij terug met een vrouw. Ze schoten 14 mensen dood. 17 mensen raakten gewond. De twee droegen nu's en hadden machinegeweren en handvuurwapens. Ze werden later door de politie doodgeschoten. De FBI sluit een terroristisch motief voor de aanslag in San Bernardino niet uit. Britse bommenwerpers hebben de eerste luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Islamitische Staat in Syrië. Het parlement gaf daar gisteravond laat toestemming voor. Vier tornado-gevechtsvliegtuigen stegen vannacht op vanaf een Britse luchtmachtbasis op Cyprus. Het is niet duidelijk welke doelen ze hebben geraakt en of de aanvallen succesvol waren. De zaak rond de politiemol Mark M. is groter dan gedacht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij informatie opgevraagd... die te maken had met tientallen strafrechtelijke onderzoeken. Het is nog niet duidelijk of M. de informatie in al deze zaken... heeft verkocht aan criminelen. Nog deze maand denkt het OM daar meer over te weten. Mark M. had als politiemedewerker jarenlang toegang tot geheime informatie. Tot kort voor zijn arrestatie was hij actief bezig om informatie te verzamelen. Mark M. staat samen met drie medeverdachten op 12 januari voor het eerst voor de rechter. De Zwitserse autoriteiten hebben in Zürich opnieuw een aantal FIFA-officials gearresteerd. Ze worden verdacht van corruptie. Volgens de New York Times gaat het om huidige en voormalige bestuursleden van de Wereldvoetbalbond. Ook de voorzitters van de Noord-Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse Voetbalbond zouden erbij zijn. De arrestaties waren vanochtend vroeg in hetzelfde hotel waarin mei 14 officials werden opgepakt. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het nu gaat. De FIFA is in Zurich bijeen om te praten over de aanpak van corruptie binnen de Wereldvoetbalbond. Het weer in het oost- en Zuidoosten is wat zon. Verder bewolkt, maar tot de avond droog. En het wordt een graad of tien. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen file. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zandwoord heeft, heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015. Al 25 jaar. Live. Met, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort. En ik denk dat het ooit was. Ja, ik beloof je niet te veel. Ik hou van je. Ik drink op elke vrouw die mij niet zag, op ieder kind dat ik niet had en jij die mij zo lang bezat. Ik drink op ieder huis dat ik verliet, op elke vriend die mij verriet en jij die mij toch binnenliet. Ik voer daar met mijn boot. En toen heel onverwacht stond jij daar stil. En lachte. Ik. ik. zie nog je mond. Je lippen waren rond. Je rode lippen rond. Je rode lippen rond. Ik drink. Gelukkig. <laughs> Hoor ik niet goudronken. Ik zie de jaren lonken. Vannacht schrijf ik een boek. Ik zie de beelden die ik zoek. Je krijgt pas laat een overzicht. Pas tegen het vallen van de nacht. Het einde van het licht. slaap me, wees alleen. Sla me door mijn leven heen. Ik drink op elke ongeschreven brief. Op elke schoft, elk negatief, op elk vergeefs, ik heb je lief. Ik drink op de gedachten die ik had, op de gevolgen die ik vergat. En jij, die mij verdedigd had. En jij, die mij verdedigd had. Toen die dag, door op je zacht in dat café vroeg, mag ik met je mee, En ik die niet verstond, ik was wat in de waard, Mijn ogen stonden staart, maar jij keek daar doorheen. en jij begreep meteen, er zit iemand alleen, er zit iemand alleen. Er zit iemand alleen. Ik drink op het gevecht van jou en mij, op het gevloek en het gevraagd en op het keren van het tijd Ik drink op elke dag die is geweest op elke lach, op ieder feest en jij die dit toevallig leest. Ik drink. Op elke vrouw die mij niet zag. Op ieder kind dat ik niet had. En jij die mij toch wel bezat. En jij die mij maar niet vergat. We gaan met Jan beginnen. Toch? We zitten nu. Ja. ja. Oké. Okay. Goedemorgen Zandvoort. We zijn weer terug bij u. En uh, dit keer... Uh, hebben wij nog steeds de koffie en het water hier, maar er is nog geen... En glaasje een stukje wijn. Uh, gevulde speculatie. Ja, dat was de tractatie van de dames van het uh, Kennen met Dieren te Huis... maar we hebben nog steeds geen glaasje wijn. Dat hoeft ook niet, maar dit was het bruggetje even naar uh, uh, uh, de menkvorm horeca en winkels. Ik ben heel benieuwd. Aangeschoven is Jan Beelen van het CDA en die gaat u daar alles over vertellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeker. Goedemorgen. Ja, in deze verkiezingen hebben we allemaal pleidooien dat we meer, minder regels willen voor ondernemers, meer ruimte. En ik zag vorige week woensdag een artikel staan in het parool waarin deze vorm, dat die mengvormen voor horeca en retail werd besproken. En dat er mogelijk een proef zou komen van de VNG, van de vereniging van de Gemeenten in Nederland, om een dergelijke proef te starten. Nou, ik, ik heb direct de pen gepakt. Ik heb schriftelijke vragen gesteld aan het college. En eh, tot mijn verbazing, nou niet, niet tot mijn verbazing, maar eh, maandag heb ik al antwoord gekregen en heeft het college gezegd van jongens, we gaan ervoor. En Zandvoort moet zich ook even aan gaan melden. Nou, en dat is gebeurd? Dat is gebeurd. Om het wel eventjes goed uit te leggen. Hè. Mengvormen. Ja. Op dit ja. moment hebben we een uh, drank- en horeca-wet. Die eigenlijk heel streng is wat betreft de scheiding tussen enerzijds horeca en anderzijds. Retail. Ja. Dus wanneer je bijvoorbeeld een horecazaak hebt, dan is het niet toegestaan om bij wijze van spreken een, een hoekje in te richten waar je bijvoorbeeld kettentjes verkoopt. Ja. Of andere retail producten. Dat kan niet. Dat is op dit moment niet toegestaan. Maar anderzijds is het bijvoorbeeld ook niet toegestaan om als winkel, bijvoorbeeld je hebt een, een kaaswinkel, ik noem een voorbeeld Peter ja. Tromp, zag ik las ik ook in de krant, die verkoopt hartstikke lekker kaasjes. Nou, hij zou het volgen en ik wel eens een wijn, wijn, Hij verkoopt, verkoopt ook wijn? Ook, wijn ja. verkoopt hij ook, ja. Om dan bij wijze van spreken tijdens het proeven van een kaasje ook een, een, wijn, een te, wijn te schenken. Een kaasje ja. ja. wijn te schenken. Ja. Kijk, en dat soort mogelijkheden is op dit moment niet mogelijk. En ik denk dat voor Zandvoort dit een hele leuke toevoeging kan zijn. om ons te onderscheiden van alle anderen in de regio. Ja. Nou, nog even een vraagje. In, in het geval van een kaaswinkel die ook uh, wijn verkoopt. is de logica natuurlijk uh, die ligt voor je voeten, hè? Maar um, hoe ver gaat die mengvorm? Um, er is een andere winkel die witgoed verkoopt. En uh, mag die ook een glaasje... Of moet het toch een soort link zijn met je eigen uh, product ofzo? Ja. Nou kijk, ik, ik, ik chargeer het nu natuurlijk heel erg. Ja, he? En dat is het artikel ook natuurlijk. Het wordt ja. heel erg ja, gesargeerd. Maar natuurlijk, de nuance is er natuurlijk altijd. Kijk, het CDA zal niet zeggen van overal drank in de winkels. Wij zijn er altijd heel terughoudend in geweest. Ja. Omdat wij zeggen, de openbare orde daar moet rekening mee worden gehouden. De volksgezondheid. het moet worden gecontroleerd of jongeren geen alcohol kunnen, kunnen gaan krijgen. Ja, ja. Kijk, daar die nuance is er zeker. En wanneer zo'n voorstel wordt uitgewerkt, dan wordt daar ook rekening mee gehouden. Ja, ja. Maar kijk, we hebben het nu over drank. We kunnen ook bijvoorbeeld zeggen, stel je zit in zo'n witgoedzaak... En het is er misschien hartstikke gezellig. En je zou bijvoorbeeld een hoekje willen creëren waar je bijvoorbeeld koffie of, of, of thee ja, kan precies. schenken. Ja hoeft niet per se Dat drank te zijn. Hoeft niet per se een wijntje te zijn. Het zijn de producten de van de horeca. Exact, ja. Want het gebeurt toch ook wel in, zeg maar, als je een auto koopt, zeg maar, in autoshowrooms en zo. Waar je ook gewoon een kopje koffie en thee krijgt of een drankje als je een auto gaat kopen. Ja. Dat is toch nu ook al zo? Dat, ik, dat is deels inderdaad op dit moment het geval. Ja. Of dat dan, dan ja, is toegestaan met, in, in, met wetgeving en dergelijke, dat, is, dat weet ik oh, niet. Uiteindelijk okay. is het hun eigen koffieautomaat. Nou ja, maar maar dat is voor het personeel waar je even oh. mee mag drinken. Of ja, dat, oké, okay, dat zou ook kunnen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Want je moet natuurlijk wel een vergunning hebben hè, als je drank schenkt. Kijk, nou, en dat is, het, dat is, dat is de, de crux van het verhaal hier. Stel je zou een vergunning aanvragen, dan moet je aan zulke strenge vrijheden okay. voldoen dat het eigenlijk niet mogelijk is om als kleine, kleine horecazaak... of kleine, kleine omdat... detailzaak om dat er nog naast te kunnen doen. En juist deze proef, een proef voor een jaar... Ja. Eh, mocht Zandvoort geselecteerd worden, dat is ook nog de vraag... Hè? Ja. we hebben ons aangemeld op het moment... en het is nu afwachten ja, of, um, of de VNG ons mooie dorp ook uh, selecteert... zodat wij zo, zulke free zones, zulke mogelijkheden kunnen gaan instellen. Ja. Ik zou het echt heel leuk vinden als dat zou kunnen gebeuren... En de wethouder zei ook, het sluit naadloos aan bij de afspraken die we hebben gemaakt met de ondernemers. Ik begrijp dat Pascal Spijkerman komt na, ja. die hierna, hierna ja. komt. Ja. Nou, die is er met ontzettend veel passie mee bezig. Ook onze wethouder Gira Kuipers. Ja. Dus dat is positief. En daar sluiten deze initiatieven van de politiek dan naadloos op aan. Ja. Hoe vinden de ondernemers het eigenlijk? Nou, ik je? heb het artikel gelezen in het Haarlem Stagblad. En toen heeft Peter Tromp, de voorzitter van de, van de ondernemersvereniging... ook direct heel enthousiast gereageerd. En ik begrijp ook dat uh, van verschillende ondernemers die ik ook heb gesproken in het dorp... dat die ook heel enthousiast zijn. Dus dat, uh, dat is leuk om, om zo'n initiatief, wat je, ja. dan, wat je dan zelf neemt... als politiek zijnde, als partij zijnde... omdat dat meteen zo breed en zo ja, warm dat, dat, wordt ja, ontvangen. Met dat het enthousiasme wordt ja. opgepakt. Ja. En dat er ja. nou niet ja. meer mensen zijn die zeggen... De ene groep vindt het leuk en de andere is, nou helden nee, dat... we helemaal niet leuk. Dit vindt iedereen leuk. En het moet ook aan twee kanten werken. Ja. Want ja. ik kan begrijpen als horeca zaag denk je van nou moeten die, moeten die rieten-ondernemers dan ook zulke mogelijkheden krijgen. Maar het moet dan wel aan twee kanten. Moet het, moet het, moet het, moet het hout snijden. Ja. Dat, dat zijn de winnaars, hè, van de ondernemings. Uh... Ja. Van de, van de, de, de vrijwilligersorganisaties. Ja, van ja. Ja, harte gefeliciteerd. harte <laughs> ja. ja, we hebben ja, ondernemers, vrijwilligers, ook. ondernemers. Dat ja. is echt voor het CDA altijd heel belangrijk. Ja. We hebben ook uh, oh, we tijdens... krijgen een wervings... Uh... Nee, helemaal niet. Maar we hebben, <hijen> voor, tijdens de begroting hebben we voor, de, voor vrijwilligers ook allerlei moties ingediend... om het vrijwilligersbeleid om dat naar voren te schuiven. En voor deze helden ook wat dat betreft meer te kunnen doen. Nou, trouwens... Ga zo door. door. Ja. Ja, ga gaan. Okay. Tot ziens. Dag, maar we gaan weer even terug naar de retail. Ook oh, goed, ja. Ook een punt waar wij ons altijd uh, heel hard voor maken. Het, het blijft een CDA, hè. Jij. Je bent altijd zo enthousiast. Ja, retail. De retail, ja. Ik moet even, even terugkomen. Omsgaat, ja, sorry. ja. Even omschakelen Wat het was de. Te... Ja, nee, de vraag was, uh, uh, je, je verhaal was volgens mij... Uh, dat, enthousiast de, het, dat de ondernemers enthousiast zijn zeker, precies ja. met deze proef, zeg ja. maar. Zeker, ja. En dat, dat, niet, uh, dat, dat dit een verhaal is waar alle partijen... Ja, waar alle, dus zowel retail als horeca moeten hier profijt van hebben. Dus ja. dat betekent als je een horecazaak hebt, dat je inderdaad ook dan retailactiviteiten mag ontplooien. Ja. Maar dat je als retailzaak ook horecaactiviteiten kan, kan ontplooien. Dus... Ja, beide kanten snijdt het en ja. op beide punten kunnen wij ons als Zandvoort denk ik heel goed onderscheiden door naast onze gastvrijheid ook gewoon heel innovatief en dit soort nieuwe winkelconcepten ook echt een kans te geven. Um, wanneer horen jullie of uh, de vereniging van Nederlandse gemeenten zegt ja, Zandvoort... Jullie kunnen een pilotgemeente worden? Nou, op, uh, we hebben een deadline van 7 december. Ja? Dus tot 7 december kunnen Mag gemeenten iedereen? zich aanmelden. Mm -hmm. Vervolgens is het dan de vraag of min minstens 20 gemeenten zich ook hiervoor hebben aangemeld. Mocht dat het geval zijn, dan start de VNG de pilot. En die pilot gaat van 1 januari tot en met 1 januari 2017. Voor al die 20 gemeentes? Voor al die 20 gemeentes, juist. Um, en vervolgens eh, is het dan de, de vraag, ja, wanneer komt het college met een voorstel? Nou, ja. Ik heb de antwoorden gelezen en het college wil zo snel mogelijk met een voorstel komen. Dus op dat punt eh, positief. En ik eh, ben blij dat, dat, dat het college dit zo voortvarend oppakt. oppakt. Ja. Maar ik begrijp ja. dus dat um, jullie hebben je aangemeld en dat betekent dat, dat sowieso jullie een pilot worden. Op... Bestaat er nog een kans dat, dat de gemeente Zandvoort niet mee er mag doen? een kans inderdaad dat, dat we niet worden geselecteerd. En dat zou betekenen als er bijvoorbeeld 100 gemeenten zich hebben aangemeld... dat er dan gekeken noten, wordt? Noten ja, dat, eerlijk gezegd, dat weet, dat, dat weet ik niet. Ik, uh, ik, ik ben u Wat ik benieuwd hoe, zegt, hoe, ja. Ja, ook hoeveel gemeenten zich hiervoor hebben voor aangemeld. Ja. Het is toch, kijk, normaal gesproken hier is hier altijd wel een beetje een taboe onder. Hè? Als je zegt drank en retail, dan, denk, dan gaan mensen ook meteen... Denken van ja, mag overal drank worden geschonken Hoe gaan we dat doen met de veiligheid? Hoe gaan we dat doen met de volksgezondheid? die zorgen had ik in instantie ook. Mijn fractie ook. Maar als je dan verder leest en kijkt van hoe dat mogelijk wordt uitgewerkt. Dan maak ik me daar weinig zorgen over. Natuurlijk met die terughoudendheid die we altijd hebben gehad. Maar ik ben benieuwd hoeveel gemeenten zich hier hebben voor me aangemeld. Ik heb daar nog geen cijfers van. Maar de proef start in januari 2016. En ik verwacht dat het college dan ook zo snel mogelijk aan de slag gaat om dergelijke voorstellen dan ook naar de gemeenteraad te sturen. Ja, dat besturen. moet dan wel, ja. Maar je kunt je dus niet voorstellen... dat Zandvoort niet mee mag doen tegen dit. Dat bedoel ik eigenlijk. Ik kan me niet nee, voorstellen. Okay. Het mooi nou, door. zullen door met al zullen deze we, enthousiaste ja. ondernemers. Nee, we gaan er gewoon vanuit ja. dat, dat het doorgaat. Ja, ja, met de enthousiasme tegenwoordig wat er uh, bestaat... om uh, is wat sneller allerlei dingen... toestemming in plaats van dat dat maar dat stroperige... dat is toch wel iets wat ingezet is en beloond dient te worden... Zeker, ja. ja. Minder regels, dat hebben we meer ondernemersvriendelijk. Ja. Dat zijn we in ja. Zandvoort echt aan het proberen op het moment. Ja. We hebben ja. een voorstel ingediend om het winterparkeer in te voeren. Ja. We kunnen nu voor 50 cent, ik heb net ook mijn auto hier neergezet, 50 cent per uur. En ik denk echt dat hier ook de ondernemers daar ook weer heel veel profijt van kunnen hebben. Ja, en niet, en niet alleen dat, maar je hebt nieuwe parkeermeters. Hè? Nieuwe parkeermeters Die zijn er ook. Dus ja. Ja, op dat punt. Ook verbetering. Ja. ja, maar ja. vooral dat, inderdaad, dat minder regels, minder ja. bureaucratie. Ja. Dat is in, bij de ondernemers is het belangrijk. Maar bijvoorbeeld ook vooral in de zorg. Dus ja. echt uh, op ja. ieder punt moeten we gewoon gaan kijken als ja. gemeente. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat, dat we iedere keer minder regels krijgen en dat we meer ruimte bieden aan de ja. samenleving. Want daar, daar staan we, daar staan we met z'n allen ja. voor. Ja, ja, ik denk ja. dat dat Zandvoort alleen maar ten goede komt. Ja. Nee, die, die komt. Uh, het, het, het, uh, ja, het, het ingeslapen imago dat dat in ieder geval er weer even afgaat. Nou, ingeslapen imago, ja, ik moet zeggen, ingeslapen, ik vind dat we juist hartstikke bruis worden. Ja, ja, dat zeg ik, nu, ja. nu wel, maar dat dat imago van toen er een beetje afgegaan. Zeker, ja. Dus ja. maar Ik vind dat eigenlijk ook dat nooit ingeslapen zijn hoor. We zijn altijd uh, met, met z'n allen druk bezig geweest, maar ik, ik vind inderdaad ook... Het is het wezen van het... een imago, hè? het hoeft niet altijd zo nee, te Nee, daarom. Zijn. Maar er zit wel weer een nieuw elan in, denk ik, in Zandvoort. En een frisse wind waait er ook binnen ons, binnen ons dorp. En zeker in de politiek. Nou, we gaan het zien. Dus dat betekent zodra dus de insla, uh, inschrijving gesloten is, dat uh, het college een, uh, een voorstel gaat doen. Zeker. En dat komt dan vrij snel. En uh, op dat moment dan, uh, ja, dan zien wij weer hoe of wat dan in de we... kranten. En dus noods kom ik weer even terug. Kom ik het uitleggen. Dus, uh, ja. Oké. Okay. Nou, uh, we gaan het zien. Dankjewel. En, uh, uh, ja, nee, we gaan het zien. Dankjewel voor je okay. komst en voor het uitleggen. kiss of death. De retail deal die gesloten is met minister Kamp en aangesloten, aangeschoven is hier uh, Pascal Spijkerman. Hij gaat daar alles over vertellen. Welkom Pascal. Dank jullie wel. En de wethouder heeft getekend. Tot helemaal. Vertel. Wij hebben vorige week met een gezelschap van ondernemers uh, Gerard Kuipers, de wethouder van toerisme en economie, vergezeld richting het Haagse. En Gerard Kuipers heeft daar namens de gemeente Zandvoort een handtekening gezet onder de zogenaamde retail deal. Dat is een initiatief die vanuit het ministerie en vanuit landelijke groeperingen tot Zandvoort gekomen is. 31 gemeenten in totaal zijn geselecteerd om die handtekening te komen zetten. En de inhoud van die retail deal is eigenlijk dat gemeenten heel goed samen zouden moeten gaan werken met ondernemers. Ja. En niet een select gezelschap daarvan, maar een brede vertegenwoordiging daarvan. Om uh, winkelcentra en sowieso dorpcentra en binnensteden uh, levendig en toekomstbestendig te maken. Ja. Dus het initiatief is uitgegaan van de regering. En die hebben uh, alle gemeentes in Nederland uitgenodigd, bij wijze van spreken. Dus niet één overgeslagen. Maar er waren er 31 ja. die daarop ingegaan zijn. Ja, het ja. is zo dat... In heel Nederland natuurlijk gewerkt wordt aan winkelcentra toekomstbestendig maken. In elke ja, gemeente klopt, ja. wil dat het ja. qua economie gewoon ja. goed gaat. Het is zo dat een aantal afspraken in die retail deal compleet overeenkomen met wat wij het afgelopen half jaar in Zandvoort gedaan hebben. Mm -hmm. En op basis daarvan heeft het ministerie gezegd, oké, okay, Zandvoort, jullie zijn geselecteerd om die krabbel te komen zetten. Nou, met okay. ons nog dertig andere ja. gemeenten. Omdat jullie al een heel eind waren. Ja. Precies. Ja. Ja. Ja. En dan is de vervolgvraag, wat hebben jullie dan gedaan dat afgelopen half jaar? Nou, ik hoop dat er bij jullie een belletje gaat rinkelen als ik het heb over het convenant retail en horecavisie. Jawel, er ja, ja, gaat wel een belletje rinkelen. Dus het is natuurlijk wel een <hij> alarmbel, <laughs> maar nee, een belletje, nee, belletje. En Een alarmbel, nee, nee, nou, daar ben ik ook benieuwd en en naar. Nee, nee ik hoor, nee, maak een doen. grapje. Oké. Okay. Nee, we hebben natuurlijk vanaf januari allerlei participatiebijeenkomsten gehad... met alle ondernemers van Zandvoort. Iedereen was daarvoor uitgenodigd. Zowel via dit radiostation als via de Zandvoorts Courant... als via allerlei flyers en posters en noem maar op... mensen uitgenodigd, ook die niet ondernemers zijn... om wel mee te gaan praten over de economie van Zandvoort. En het doel daarvan was om een aantal maatregelen met elkaar te treffen... waar iedereen achter staat... Zoveel ja. ondernemers, zoveel meningen natuurlijk. Zoveel Zandvoorters, eh, zoveel meningen. Maar we zijn op zoek gegaan naar de gemeene delen. Nou, die hebben we uiteengezet in een convenant. Op 21 juni, tijdens het pop-up Zandvoort weekend, hebben we daar met z'n allen in Café Lola en Hardy in de haltestraat een krabbel gezet. Ja. En wat Kamp nu eigenlijk zegt, de minister Kamp, die zegt tegen alle gemeenten in Nederland, weet u wat u zou moeten doen, volgens ons, als experts van het ministerie? U zou een convenant moeten sluiten, een retail en horeca convenant. Ja. Nou, dat scheelt. Dat uh, ja. traject hebben wij al ingezet in januari. Ja. En dan is het uh, ook wel eens leuk om te zien dat we een voorloper zijn. Ja. Natuurlijk ja, gaat niet alles goed uh, en we werken niet voor niks aan de retail en horeca visie. En we werken niet voor niks aan het sterker maken van het centrum. Maar het is mooi als je op sommige momenten ook gewoon kan zien dat je wel gewoon goed bezig ja. Ja. En Dat ja. je leuk eens een hoor. keer ja. voor ja. de troepen uitloopt. Ja. Ja. Ja. en niet achteraf. Ja. Ja. Ja. Ja. Precies. Ja. ja. ja. Nee, dus dat. En, uh... Ja, en dan wil ik even die gemeentes, zijn dat nou door heel Nederland? Of zijn het ook kustgemeentes alleen? Of maakt dat verder niet uit? Het is door heel Nederland. Het is uh, ja. Zaanstad, uh, het is uh, Noordwijk uit mijn hoofd ook. Maar ook uh, gemeenten in Limburg en uh, de okay. stad Groningen zelfs was aanwezig. Dus het is allemaal gemeenten in Nederland die uh, ja, dat onderwerp centraal hebben gesteld. Ja. Dus het is niet geografisch bepaald. Nee, oké. Dus, dus echt echte, heel veel bezig waren met uh, een actieplan en een convenant En dat uitwerken. Ja. En ja. daar dat, dan mee dat, verder ja. gaan. Ja. Ja. Ja. En de kern van het sluiten van zo'n deal. Is natuurlijk ook dat als je op zoek bent gegaan naar die gemene deler. Dan is de motivatie voor partijen om daadwerkelijk de acties in de praktijk te brengen ook veel groter. Ja. We hadden natuurlijk ook een aantal experts kunnen laten invullen wat er in Zandvoort had moeten gebeuren. Punt. Maar dan weet je één ding, dat op papier iets heel moois staat. Maar het andere ding is dat in de praktijk het totaal niet wordt uitgevoerd. En ik denk dat door iedereen in eerste instantie mee te hebben laten gepraat over dit onderwerp... nu ook de actiebereidheid een stuk groter is. Ja. Uh, de, de consequenties van dat tekenen. Hè? Wat gaat er dus nu gebeuren? Wat exact is getekend? Dus dat is ook weer een, uh, een, een convenant zeg maar. Mm -hmm. en, en daarin staan de ambities. Die, en wat is nu het vervolg ervan? Mm -hmm. um, wij zijn hard bezig met een kernteam van Zandvoortse ondernemers. En daarin zitten, ik heb een lijstje bij me, uh, de gemeente, uh, logischerwijs. Maar ook uh, de Koninklijke Horeca de strandpachtersvereniging, de OVZ, Peter Tromp met zijn club... de vent- en standplaatshouders Zandvoort, maar ook het bedrijventerrein Noord... Ja. Eh, ondernemersbelangen Zandvoort, de overkoepelende organisatie... Eh, de VVV, Stichting Marketing Zandvoort. Nou, hele mond vol, hele lijst. Iedereen dus. Iedereen ja. zit daarin. Ja, niemand overgeslagen. Niemand overgeslagen. En eh, wij zijn eh, elke tweede woensdag van de maand eh, actief... In die zin dat wij tussen half tien en twaalf een vergadering hebben. Waarbij wij uh, de uitgezette acties en ons huiswerk eigenlijk met elkaar bespreken. Ja. Um, iedereen binnen die club heeft een aantal acties in zijn portefeuille gekregen. Um, een aantal acties uh, is ook al uitgevoerd. Misschien is dat ook wel leuk om te vertellen. Uh, ja. Bijvoorbeeld uh, het omdraaien van de rijrichting van de Grote Krocht. Ja. Ja. Uh, natuurlijk is dat een samenspel met de politiek. Maar het is in ieder geval een punt wat... Uh, door de politiek is opgepakt, maar in het convenant uh, door de ondernemers... daadwerkelijk uh, gewild is eigenlijk. Uh, een ja, aantal dus... andere acties, uh, parkeergratisch centrum. Ja. Uh, in het verleden anders, was het he? het LDC. LDC. Ja. Ja. Nou, als je dan Zandvoort bezocht, dan ja, zie je als bezoeker inderdaad LDC. Je hebt geen idee wat het precies inhoudt, nee. uh, want je bent op zoek naar het centrum. Ja. Nou, hoe wil je dat centrum nou makkelijk bereiken? Uh, dit is een hele simpele maatregel. Maak het parkeergratisch centrum. En dat is dan ook daadwerkelijk in eerste instantie in het convenant uh, uiteengezet. In tweede instantie uitbuntend door de politiek opgepakt. En daadwerkelijk in de praktijk gebracht. Het zijn kleine dingen, maar... Ja, zeker. Ben jij de trekker van dit alles weer, bij Pascal? Ik van zou die... mezelf niet uh, trekker willen noemen. Maar wel uh, coördinator en eigenlijk een soort van aanjager. Want als ik er alleen maar aan ga trekken... dan kunnen we ons maar zo voorstellen dat... Het niet land binnen de partijen waar het daadwerkelijk over gaat. En dat zijn die ondernemersverenigingen. Dus de ondernemersverenigingen trekken het allemaal. Okay. En ik probeer alles aan elkaar te koppelen. Je bent de kwartiermaker nog steeds. En, en nog steeds <laughs> kwartier te maken. Ja, zeker. Tot eind 2016 is dat. Oké, okay. een mooie, ja. ja. mooie term natuurlijk. Nog even over ja. die, dat omdraaien van die rijrichtingen. Ja. Het is dus een gevolg geweest van um, de actie binnen dat hele convenant. Ja. Uh, het grappige is dat, uh, dat ik me dat nu pas realiseer. Mm -hmm. En het is ook gebracht, misschien is dat ook wel een punt. De, de Zandvoortse bevolking leest natuurlijk... is hier niet heel erg bij, is wel bij betrokken, maar niet bij betrokken. Mm -hmm. Ik heb altijd gedacht dat dit gewoon een vraag was van de winkeliers. En dat de gemeente zei, oké, okay, dat doen wij dan. Mm -hmm. Maar het ligt veel breder. Ja. Dus misschien is dat toch het publiceren of de publicatie erover misschien toch ook wel van belang ik, zeker. ik betrap me daar opeens op dat ik denk, ja. oh, ik dacht de winkeliers zeiden, de dat dacht, willen we dat gebeurd, dus ja. en toen zei de gemeente, oké okay, dan gaan we dat doen ja, zeker maar zo simpel lag het niet hm. nee, zo simpel zou het in de ideale wereld zijn uh, waar het niet dat de ondernemers in de grote kort zelf het wel kunnen willen, ja. maar er zijn natuurlijk ook andere belanghebbenden nou, ja. die het misschien een niet zo goed idee hadden gevonden. Het is dus een actieplan, het is dus besproken in een hele groot, breed, brede context. Ja. En uh, dat maakt dat denk ik dan dat het ook wel duidelijker is voor de bevolking als dat ook gecommuniceerd wordt. Zeker. Ja. Dus uh, of ben ik de enige die dat alleen maar dacht en de rest wist gewoon hoe het zat? Dat kan hoor. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik ben het helemaal met jullie eens. Want ja. dat convenant uh, houdt een zestigtal maatregelen in. Ja. En het is een afgewogen pakket. Ja. Um, jullie kunnen je voorstellen dat als je op zo'n avond vraagt aan ondernemers... nou, wat zouden we met Zandvoort moeten doen om het sterker te maken dat er duizend en één ideeën komen... maar dat ze ook wel eens haaks op elkaar staan. Ja. Ja. En op het ja, moment dat, dat er een ja. maatregel in staat... als het omdraaien van een grote krocht... is een aantal ondernemers daar heel blij mee. Maar ook een aantal ondernemers ja, wat minder blij. Ja, ja. Ja. En op het moment dat je die wat minder blije ondernemers... dan met andere punten over de uh, streep... moet trekken, ja. Uh, ja. Schreef is een verkeerd woord. Over de streep Streek. kan trekken, inderdaad. Dan... Ja. Heb je uiteindelijk uh, voor Zandvoort een goede ja. package deal te pakken ja, ja. en die zeker. staat in de covenant? En ja. ik denk dat ja. communiceren dat het ook een, een uh, overstijgend is van je eigen belang. Ja. Dus dat dat dit keer het algemene belang dient, dat dat ja. ook een, uh, een goede communicatie zou zijn naar iedereen toe. Zeker. Terwijl ik dus nu denk, dit was een, een, een belang van, een van de kleine ondernemers. Groep. Maar ja. het, het is groter dan dat. Ja, zeker. Ja. Ja. En we zijn ja, en eigenlijk echt... aan het samen doen. Ja, en u heeft zojuist uh, inderdaad uh, het steunfractielid van het CDA uh, gesproken. Ja, Ik ja. heb uh, in de auto daar uh, nog even het een en ander van mee kunnen luisteren. Goed verhaal. Ja. Ook daarvoor geldt weer. Stel het was een individueel initiatief geweest. Dan is er een hoog afbreukrisico. Want dan nou. kan het ook maar zo zijn dat een groep ondernemers dat geen goed idee had gevonden. Nee. Ja, klopt. Gelukkig ja. voor dit initiatief, hartstikke goed, staat het ook in het convenant. Dus is het breed gedragen. Ja. En kunnen we ook met recht zeggen dat alle vertegenwoordigers van ondernemers... het een goed idee vinden om te gaan pionieren met die mengvormen van retail en horeca. Ja. Ja. Want je ziet in de hele wereld dat die nieuwe winkelconcepten... en die nieuwe mengvormen daadwerkelijk ja. de toekomst hebben. Ja. En dan zou het mooi zijn dat wij die voortrekkersrol, die Kamp ook in ons ziet... als je het hebt over het convenant, ook met betrekking tot de blurring-concepten... de mengvormen ten uitvoer kunnen brengen. Ja. Zeker. Leuk hoor. Ja. Nee, maar inderdaad. Ja. Dus nogmaals, eh, als, als eh, gewoon burger van... nee, burger zeggen we in dus inwoner van inwoner. Zandvoort... Ja. Eh, ik maak een hoop mee. Maar het duidelijk communiceren... is misschien eh, toch nog wel een goed idee. Ja, zeker. En een onderdeel daarvan is mijn komst hier naartoe. Het kernteam is zes weken bezig, denk ik. Nou, misschien acht weken. Eh, wij zijn... Openbaar toegankelijk. Want bij communiceren hoort ook... je openstellen voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp. Elke tweede woensdag van de maand... half tien in het raadhuis. Kom vooral langs. We zijn openbaar bezig. Uh, iedereen mag meepraten en ons een beetje in de gaten houden... of we daadwerkelijk uh, goed uh, vinger aan de pols houden... als het gaat over deze ja, woensdag. Wordt dat gecommuniceerd ook nog wel, Pascal? Uh, ja. in, in het zandwoordkantje of iets? Dat het, mensen tweede dat ook weten. Dat woensdag ja. van uh, de maand is. Het is zo dat... Op het ondernemersportal van de gemeente ja. www.zandvoort.nl slash ondernemer www.zandvoort.nl slash ondernemer Daar hebben we een kopje, dat is genaamd Convenant Retail Horecavisie en daar staat alle informatie op. Ook wanneer we vergaderen, ook de verslagen, ook de deelnemers, ook het hele archief van aansteigen. hoe is dit nee. Convenant um, tot stand gekomen. Dus ik raad iedereen aan om ja. die website te bezoeken. Maar niet iedereen Ik ben bekend... geen ondernemer. Nee. Dus ik zou dus... niet op de gedachte komen om daar te gaan kijken, moet ik zeggen. Maar dat terzijde. Voor de gewone burgers, <laughs> zeg maar eigenlijk. Ja. Misschien is het ja. wel een goede suggestie ik... van jullie om het ja. gewoon inderdaad in de zandvoerse courantjes te publiceren. Ja, want dat ja. leest iedereen. Ja. Dus, uh, ja. En dan ja. zeg ik, hey, hé, dat vind ik wel leuk. Ik mag gewoon een keer aanschuiven en ik mag even horen hoe het dan daartoe gaat. Zeker. Ja. Oké, okay, ja. Nou. Ja. Uh, leuke dingen, allemaal succes. Ik vind het allemaal leuk ja. Uh, ja. en er gebeurt uh, we wat? Graag ja. weer het uh, vervolg. Zeker. Uh, als jullie alle successen uh, kunnen binnenhalen en boeken, dan ja. mag je er Heb je, je alles verteld, uh, Pascal, wat je wilde vertellen? Ik kan nog heel veel vertellen over uh, looproutes <laughs> en hanging, baskets <laughs> ja. en bewegwijziging. Parkeer-app staat ook in. Uh, het convenant. We krijgen nieuwe uh, parkeerautomaten. En er ja, wordt mobiel ik, ja, parkeren dus nog ja. beter gepromoot. Ja. Maar misschien ja. is het goed om gewoon tussentijds elke keer een update te geven. Dat is goed. Als ja. we weer verder zijn. En dan kom ik hier gewoon de tussenstand ja, vertellen. Ja, en vooral inderdaad als je dan, dan uh, leest dat er uh, parkeerapps komen. Dat dit ook een, een gevolg is van die samenwerking ja. die er gebeurt. Dat ja. is denk ik het de draagvlak. Ja. ja. Nou, hartstikke goed. Parkeer-apps, uh, wat krijgen we? Looproute. Oh, is nog Hanging een baskets. Hanging Drank bij de kaasboer. Ja, ja. het wordt een groot feest in zelfvoor. Ja. Henging baskets alleen in het voorjaar natuurlijk. Hè? Ja, Zeker. Ja, dan anders, ja, met de storm. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel en Pascal. Graag tot een volgende keer. Bedankt voor de gastvrijheid. then.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 kopje onder. In de ijskoude Noordzee. Nou niet Noordzee. hier. Nou ja, uh, nee, in december. En uh, als ja. u dus denkt, hè, wat gaat hier gebeuren? Er zitten hier twee heren. Er zit Adriaan Kolf van de BTN en Harold Dijkstra van de NH Hotels. En zij gaan u vertellen wat dat nou precies betekent, het kopje onder in de ijskoude Noordzee. Welkom heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uitnodiging. Uit ik uh, zou zeggen, vertel, wat gaan we doen? Wat gaan we niet doen? Wat gaan we kijken? Nou, ik, hoop, ik hoop eigenlijk dat, uh, dat jullie ook gewoon meegaan. Nou, uh, nou dat uh, willen we alvast antwoorden <lacht> geven. Dat doen dat we niet. Nee. nee, dat is nee. Nou, misschien dat jullie toch nog om deze, deze paar minuten enthousiast kan krijgen. Nou, nou proberen. Omdat, Laat maar uh, vertellen. We gaan, uh, we gaan op 1 uh, december gaan we onder begeleiding van Wim Hof... Ja. met 250 tot 300 uh, studenten gaan we, gaan we de zee in. En nog even die. Wie is Wim Hof? Wim Hof ja. ja, Wim Hof ga ik zeker <lacht> uitleggen. Wim ja. Hof is, is de Iceman. Ja. Um, zo, zo staat hij bekend. En ja. wat Wim Hof eigenlijk doet, is door middel van ademhalingstechnieken. kan hij ervoor zorgen dat hij heel lang in koud water of ja. in, uh, in koude omgeving. Yoga, hè? Yoga, ja, yoga is Yoga is het onder andere. Ja. Um, en uh, daarmee zorgt hij ervoor dat hij daar heel lang in een hele koude omgeving kan verblijven. Ja. Die soort zijn functies een beetje op een laag pitje zetten. en even on hold houden of zo. Dat ja, dus hij heeft, er, hij heeft er net ook een boek over uitgebracht, ja. Koud kunstje. Daar staat het allemaal in beschreven hoe hij dat precies doet. Het is nu ook wetenschappelijk bewezen dat het ook echt daadwerkelijk invloed heeft op het, op het immuunsysteem. Ja. En dat hij, dat hij daarmee dus voor kan zorgen, door middel van bepaalde technieken, dat hij dus langere tijd in een hele koude omgeving normaal kan functioneren. En een van de, de, van, de, van de dingen die hij bijvoorbeeld in het verleden heeft gedaan... is dat hij bijna twee uur in een, in een bad met, met ijskoontjes tot aan zijn nek heeft gezeten. Ja. Nou, wij dat moeten daar denk ik niet, uh, lezen, niet, dan, uh, niet aan denken. niet overleven. Niet aan denken dat het <laughs> gebeurt. Dus uh, drie minuten is voor hem een, een peulenschil. Maar voor ons zal het uh, echt wel, uh, wel spannend ja. zijn. Maar het leuke ja, ja. aan het event is, is dat, uh, dat hij een workshop geeft... over die ademhalingstechnieken. Ja. Aan dus 250 tot voorafgaand, 300. Uiteraard. Voorafgaand uiteraard. Ja, ja nee, gelukkig niet daarna. <laughs> ja, dus voorafgaand aan uh, dat we eigenlijk met z'n allen alle de zee gaan. En het is dus niet zoals met, met de nieuwjaarsduik even snel erin en eruit. Maar, maar het is echt de lang. bedoeling dat we dus echt uh, drie minuten... Ja. in dat koude water gaan zitten bij, uh, bij, uh, maar, bij Zand van aan Zee. Ja. En wat is de achterliggende gedachte om dit te gaan doen? Nou, de achterliggende gedachte is eigenlijk hoe het ooit ontstaan is. Is dat... Uh, Oscar Bieleveld, de oprichter van, uh, van Business Talent Network. Business Talent Network uh, is het uh, grootste uh, recruitmentplatform platform ja. voor, uh, voor hoogopgeleid uh, talent in, ja. uh, in Nederland en in België. En hij um, is goed bevriend met Wim Hof en zij hebben samen de Kilimanjaro beklommen. Ja. En dat hebben ze gedaan in, uh, in Blote Bast. Ja. En ook onder begeleiding van, van Wim Hof... met een met groepje hebben ze die Kilimanjaro beklommen. Ze zijn daar in contact gekomen met de Maasai. De maasai is... Uh, is uh, er zijn 2 miljoen Maasai... die leven in uh, Tanzania en Kenia. En uh, zij hebben daar met... Uh, met de, de, de voorman van, van de Maasai... Uh, zijn ze daar in contact gekomen. Heel prettig contact mee, uh, mee gehad. En wat zij daar zagen is dat eigenlijk de Maasai... heel ver moeten lopen voor schoon drinkwater. Soms wel tientallen kilometers. En eigenlijk vanuit dat gesprek zagen ze... Weet je, hoe kan het nou eigenlijk uh, dat, uh, dat ze zo ver moeten lopen... Waarom zouden we hier niet uh, iets opzetten in Nederland, uh, waardoor we geld kunnen inzamelen om waterputten te slaan in Tanzania voor de Maasai's? Dat ze niet zover hoeven te lopen. Nou, eigenlijk vanuit die gedachte is de Iceman Talent Experience opgezet. We hebben eigenlijk de kracht van Wim Hof. Gaan we, gaan we dus inzetten om geld in te zamelen. En uh, door ons, uh, ons grote netwerk hebben we 250 studenten gemobiliseerd. En een aantal bedrijven die, uh, die graag willen, willen sponsoren. En met die studenten ook, uh, ook het water uh, ingaan. Oh. En uh, NH Hotel die, uh, die heeft kostloos alle locaties uh, beschikbaar gesteld van ons. Nou, ja, ja, want uh, daar ja. komen we dus op de NH ja. Hotels. Ja, ja, en ja. Uh, het bruggetje is gemaakt. Ja, uh, Oscar uh, zocht op een gegeven moment uh, vorig jaar contact met mij. Nadat hij inderdaad de Kilimanjaro had beklommen. En toen zei hij uh, vanuit. Want dit is het idee, hoe sta je daar tegenover? Ik zei nou, daar kunnen, daar kunnen we wel uh, in meedenken. Uh, dus dat uh, heeft zich verder ontwikkeld. En uh, ja, dat leidt dus tot 1 december. Uh, en het is natuurlijk fantastisch uh, dat dit gaat gebeuren. Um, op 1 december met 250 studenten. Dus een, en 10 grote multinationals. En, uh, dat zijn echt, echt, echt hele grote bedrijven. Die, uh, die aanhaken. Dus dat geeft ons de gelegenheid om Zandvoort opnieuw even in de kaart te brengen. Ja, bij die bedrijven dat. te laten zien wat wij allemaal kunnen als Zandvoort. Uh, dus da dat, is, dat is ook belangrijk voor mij. En wat ik heel leuk vind aan het eind van de dag. Uh, de burgemeester heeft zich beschikbaar gesteld. Gaat hij ook mee of niet? Uh, ik denk niet dat hij meegaat. Hij heeft, uh, een de, hij heeft het één de nieuw de ja, ja, Bij, bij okay. deze nodigen we hem wel graag yeah. uit. Ja. Bij deze ja. nodigen we hem uiteraard ja. graag uit. De eerste keer heeft ie dat hij in dienst ja. was, heeft hij er niet geluisterd. En daarna uh, heb niet ik meer. hem wel gezien, maar niet nee. meer in het water. En hij komt nu wel, heeft hij mij toegezegd, aan het eind van de dag... dus de cheque die wij uh, ter beschikking stellen aan de Maasai. Ja. En mm. uh, de voorman slaapt ook in het hotel. Die komt speciaal over vanuit uh, Tanzania en Kenia okay. voor ja. dit evenement. Dus die gaat hij dan ontvangst nemen. En we hebben de burgemeester bereid gevonden om dan de cheque... aan het eind van de dag te overhandigen. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, leuk. En we genereren ontzettend veel landelijke uh, publiciteit hiermee. Ja, uh, ja, en dat ja. is natuurlijk belangrijk voor Business Talent Network als bedrijf, ja. maar ook voor ons. Maar ja. ook als Ampoort. Het dus snijdt ja. aan twee kanten. Uh, het snijdt ja. aan alle kanten. Ja, ja. ja dus ja. Het is, uh, De onderliggende gedachte is dat er een evenement is waardoor uh, geld wordt opgehaald voor een goed doel. Goed ja. doel en uh, toen ik het zo las uh, gisteravond, toen dacht ik bij mezelf, nou het zijn dus ook uh, uh, studenten die dit gaan doen. Ja. En het heeft iets te maken met recruitment. Dus het is uh, je, je sollicitatie en noem maar op. Is dit ook, heeft daar nog een, een link? Zo ja, nou de is: dus, je moet er iets voor doen? Ja, nou, dus, dus dat, dat eigenlijk gewoon de achterliggende nacht is: is dat uh, wij organiseren meerdere, meerdere events uh, per jaar. Alleen wij wouden in die zin ook een keer iets terug doen als, als Business Talent Network voor, ja. nou, voor een goed doel zeg maar. Nou, en dit, dit, dit kwam eigenlijk wel heel erg mooi samen op, op, op deze manier. Alleen onze kracht zit gewoon in het bereiken van, van die groep die, die op zoek is eigenlijk naar, naar een baan. En op die manier ik, hebben we dus hebben die link link druk. gevonden. Ja, het ja. aangename ja. met het nuttige verenigen. Ja. Ja. Ja. Ja. En, wat, en wat het, wat het leuke aan, aan dit event is, waar ja, we, we, we organiseren meerdere workshops per jaar. Maar dat is altijd vaak bij bedrijven, <coughs> uiteindelijk ja. bij bedrijven zelf op externe locaties. maar nog nooit dat is bedrijven extreem, met potentiële ja. kandidaten echt de in zee in water, gaan en dat ja. gaat wel een hele unieke ervaring ja. worden voor iedereen die meedoet. Ja. Niet alleen voor de studenten ja, maar ook voor de bedrijven zelf die meegaan ja. en uh, nou, ik zelf ga ook het water in, dus ja? ik ben ook erg benieuwd uh, hoe, het, uh, hoe het zal zijn. Hoe is het water? Is het, uh, is het ja. ja, dat is koud. Ja, ja. ja dat is wel koud. Ja. Ja. Maar daar dacht ik eigenlijk in eerste instantie aan... dat als je samen het water ingaat, dat je denkt... nou, zo iemand wil ik wel in mijn organisatie hebben. Dat is toch degene die, die, die wat durft ja. ja. Ja. is. Dat zit daar toch dat bruggetje in. ook zat. Nou, dat zit er zeker in. Nee, natuurlijk, dat zit er, zit er zeker ook in. Op nee, ja, een andere manier, ja. headhunten? Ja, nou ja, het is, uh, het is een, op een hele leuke en unieke manier... komen bedrijven en studenten met elkaar in contact. Ja, en ja. ja, als je zo'n unieke ervaring met, uh, met elkaar meemaakt... Dat schept, uh, ja. dat schept toch wel een band. Ja. Zijn het grote bedrijven? Ja, het zijn zeker grote bedrijven. Mag je wat noemen? Ja, ik weet niet of we wat mogen noemen. Coca-Cola schuift aan. Ahol schuift aan. Heineken Bier als bedrijf schuift aan. Accenture, dat is een softwarebedrijf. Wereldwijd opererend schuift aan. Dus dat zijn echt grote internationale bedrijven. Stibbe en van Doornen. Advocatenkantoren die zullen ook aanwezig zijn. Dus heel divers. En eigenlijk wat zij doen. Zij betalen een bepaald bedrag om daar te mogen om Aan mee te mogen doen. En dat gaat allemaal dus naar het goede doel. Ja. En ja, wat, ik, wat ik net al zei. Ja, zonder, zonder die schitterende locatie. In eh, ja, een hotel. Had dit had allemaal niet, eh, gekund, niet, niet, niet, niet plaats kunnen nee, vinden. Nee. Dus dat is echt super. En buiten oh, het feit dinners. dat ze er flink voor betalen. Want ze moeten er echt een flinke bom geld voor neerleggen. Wat heel ja. goed is. Ja. Uh, doen ze ook nog mee in de sponsoring van de dag. Coca-Cola uh, sponsort uh, de drankjes. Heineken nou, sponsort nou, kijk, de drankjes. Nee. Ahold sponsort de broodjes. Dus in die zin uh, wordt, wordt dat door die bedrijven zelf ook nog eens een keer mogelijk gemaakt. Dus dat is heel uh, leuk. Ja. Initiatief, ja. Ja. Nou heel heel leuk initiatief. En nou voor de mensen dan. die wel willen kijken hoe andere kopje ondergaan. Uh, dinsdag 1 december. Ja. En het is waar exact? Nou, het is tegenover uh, het hotel uh, uh, op het strand. Ja. Oh, uh, daar, daar bij komen... de rotonde. Daar ja, beneden. en er komen ja. twee grote lege tenten op het strand staan. En uh, die zijn ook beschikbaar gesteld. Uh, daar kunnen straks studenten zich dan om, uh, omkleden, omkleden uiteraard. s morgens krijgen ze eerst verschillende workshops. En de duik zelf staat volgens mij uh, rond een uur of kwart over drie uh, op het schema. Ja. En dan komt de ijsman. Die gaat ze dan daarvoor. Uh, ja, dus daar eigenlijk voor. hoe de, hoe de dag is opgedeeld. Dus, dus ochtends krijgt iedereen een workshop van de bedrijven. Dus leer leren ja? ze even ja? De, ja? De, okay. de, de, de bedrijven kennen. Dan hebben we dus de, de lunch die uh, door Aal uh, aangeboden, aangeboden is. Voor ons staat hm. Floris Evers. Dat is een uh, oud tophokkier. En die heeft meer dan, meer dan tien jaar voor het Nederlands elftal. Die zal ook een workshop, workshop geven over persoonlijke ontwikkeling en, en over leiderschap. Ja. Echt een heel erg, erg leuke en, en, en goede spreker. Dus die zal iedereen lekker motiveren. Ja, ja. En daarna gaan we dus echt training van Wim Hof in ademhalingstechnieken krijgen. Die we, die we daarna gaan toepassen als we het, als we het water ingaan. Ja, ja. En, en dat hele verhaal is dus voor al de deelnemers die uiteindelijk straks het water ja. ingaan. Dus ja. het is niet dat je denkt, oh wat leuk, ik wil ook wel die ademhalingstechnieken even binnenwippen. even binnen ja, ja, nee. luisteren. dat is niet. Nee. Ja. nee, maar iedereen is natuurlijk wel van harte welkom te komen kijken op het strand. Het ja, natuurlijk. En ze liggen dobberen. Want ja, ze liggen ja, precies. De ja, ja, ja, dobberen. En, uh, ja, ja. en de, de Zandvoortse Reddingsbegade is ook stand-by. Ja, nou, ja, ja is ja, stand ja, ja, ja, nee, ja, Dus ja, daar zijn we ja. ook heel blij mee. Ja. Ja. Ja. Uh, dat is ook noodzakelijk als je met zo'n grote ik groep, natuurlijk, koude water in gaat. Voor de Nieuwjaarsduik zie je ze al. Terwijl iedereen alleen erin en eruit ziet hoe dat moet. Maar het is wel natuurlijk toch van alles gebeuren. Inderdaad. Ja. Hebben jullie al enig idee? 1 december is volgende week. Wat het weer gaat worden. Vermoedelijk. Nou ja. Ik, ik, ik, nou, nou verluid. Eh, blijft het flink waaien. Ja, oh, en dan houden ja. we ongeveer dit weer. Dus wel droog. Dus ja. Dat, ja, maar dan ja. toch wel. Uh, ja. Stevig. Koud. O, zo, koud. Ja. Ja. Dat, dat ze niet wegdobberen hè, door de wind. Nee. Nee. Ik begeleid de dag gewoon vanuit het hotel. <laughs> Oké. <Okay>. En, uh, <laughs> en, uh, en daar heb uh, ik mijn handen vol aan. Ja. Ja. Nee. Fantastisch. Nou ik vind dit leuk, heel apart. Ja. Nog even over het boek van die Ice. Wim Hof, ja. Ja. Uh, dat heette? Koud Kunstje. En dat is voor iedereen? Ja, dat kan iedereen. Kan het, licht het licht gewoon in de, boek, in de boekhandel ligt het. Okay, Misschien een leuk Sinterklaas je... uh, cadeau. Oh, Oké, okay. ja. een goede, goede suggestie. Ja. En daar daarom beschrijft <laughs> ja. hij eigenlijk gewoon uh, zijn ademhalingstechnieken en, uh, en uh, ja, waar, waar hij vandaan komt schreef door Koen de Jong. wat wel bijzonder is is dat uh, Wim Hof heeft jarenlang een beetje moeten vechten tegen dat hij dat afgeschilderd werd door de media. Ja, bijna. ja, als, als, ja, ja, ja Beetje, gaan een gaan beetje lopen, ja. als een aparte, aparte man. Van, ja, ja weet je hoe dat nou? Was wat niet klopt. Ja, precies, maar het is en het is wetenschappelijk ja. bewezen dat er dus zijn technieken dat dat ja. ook echt daadwerkelijk impact op ja. je lichaam heeft. Ja. Um, en hij is nu ook bij Oprah Winfrey in Amerika ja. geweest. Orlando Bloom. Heeft, en heeft, met heeft, ziekenhuizen. Ja, heeft hij met ook ziekenhuizen. Dus op, hij, hij is opeens is hij, is hij eigenlijk ja. nu, nu wereldberoemd begint ja, hij uh, dus echt te worden. Duidelijk is dat mind over body ja. heel erg Juist. belangrijk ja, ja, is. Ja, ja. Ja. Ja, dus, dus dat is wel extra, extra uniek. Als, uh, als je ziet waar, waar hij nu allemaal mee bezig is. En met wie hij allemaal te maken heeft. Dat hij dan uh, dus, dus volgende week hier in Zandvoort is. Is ja. om 250 studenten ja. van, uh, van, uh, van bepaalde Ja, zon, Dat is echt fantastisch. Bijzonder. ja, ja. ja, ja. Heel leuk. Mooi. Nou, dan zien we daarna dus weer uh, de, het, het verslag ervan en de foto's en ja. zo. En ja. als je ja. niet kunt kijken, maar uh, Daar, oh, en, nee, en dan nog één nog, nog toe. Wat ja. wel echt ja. bijzonder is, is dat dus de, de minister van de Maasai, Ole Kune, die ja. komt echt naar Zandvoort toe. Dus okay. KLM oh. heeft, uh, heeft zijn ticket gesponsord. Zijn, die hebben alles geregeld dat hij kosteloos nee, naar, naar, naar Zandvoort uh, komt. Ja. Want hij, is, hij, is, uh, hij is eigenlijk een soort de, de voorman van de Maasai. Ja. Er zijn dus 2 miljoen ja. Maasai in Kenia en Tanzania. En door het contact, contact dat Wim Hof en, uh, en Oscar hebben gehad met hem is hij al ook enthousiast geraakt en komt hij dus over om die cheque van de burgemeester ja, in ontvangst in, in ja, te nemen. Dat is, wel, dat is wel echt, echt bijzonder dat, uh, dat dat allemaal gelukt is en allemaal ja, geregeld en is. En dat hij dus ja, ook helemaal hierheen komt ja. om, uh, ja, om dat geld in ontvangst te nemen. Ja. Op welk bedrag uh, rekenen jullie? Nee, laat ik het anders zeggen. Op welk bedrag hopen jullie? Nou, we gaan richting de 40.000 euro. Ja. ja? ja. Is dat ja. voldoende om, om dat daar... Uh, ja, om, twee, om in ieder geval twee waterputten te slaan. Waterputten kunnen in weet je, de definitieve locatie, dat zijn we nu aan het bekijken. En het verschil per locatie weer wat voor een soort waterputten dan geslagen moet worden. Maar in ieder geval twee. En we hopen misschien als drie waterputten te kunnen slaan. Ja, en het is een Nederlands fabrikaat. Uh, en die fabrikant heeft ook gezegd dat die, die putten... Uh... Overdracht tegen kostprijs. Dus als zijn ja, winstmarges dat, en zo ja. uh, worden er van afgehaald. Dus echt tegen kostprijs worden die geproduceerd. En uh, op die manier is dat ook mogelijk om dat uh, te gaan plaatsen. Fantastisch, iedereen werkt in de Ja, dat ja, ja, ja, is echt zo. Een ja, ja, ja. Ja, fantastisch evenement. Ja, anders, anders, ja. anders was het echt niet gelukt. Er nee, zit echt wel veel werk in ja. van alle partijen. Ja. Maar ja. Ja, het geeft zoveel energie ja, dat, uh, dat dit op deze ja, manier ja. kan. Ja. Nou, dan wensen we jullie uh, ongelooflijk ja. veel succes. En uh, nog even terugkomend op... Uh, gaan wij nou kopje onder dat je dacht ons te overtuigen? Ik ben bang van niet. Nee, nee toch nee, niet. Nee. Nee, nee, niet? toch niet. Ik denk dat ik maar kijk. Ja. <lacht> ja. In ieder geval ja. dank voor de uitnodiging. Ik dat dat even mogen komen toelichten. En jullie heel ja, veel natuurlijk. succes. Dank u wel. Ja. Dank ja. jullie wel. Ja. Oké. Okay. Dank. Leuk. Ja, dat wij het nou. Tot nou. Komen ja doen. natuurlijk. Ja, altijd.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 In even dicht laat me, laat me, laat me mijn eigen handen halen. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief.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 Ik heb het altijd zo gedaan Ik ben gelukkig niet verankerd Soms woon ik hier, soms leef ik daar Ik heb mijn leven niet verkankerd Ik heb geen bezit en geen bezwaar Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur er is geen stijver, niets spaarde, Ik leef gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen handen gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. voorlopen blijf ik nog jou. Ja, doen. en wij hebben nog. Uh, wat... Uh, 27 morgen is er uh, november Sinterklaas toneel. En dat zijn weer de diverse Zandvoortse leraren die in de Krocht uh, een toneelstuk uh, opvoeren, jaarlijks. Zandvoortse ja, basisschool. Ja, en dat is vanaf uh, 1900 uur, 7 uur s'avonds. Om uh, de 29e is er Jess en Moor. Dat is Boekie Wookie in uh, Thalassa. Uh, vanaf 4 uur. Dat Sinterklaasgenees, sorry dat is uh, was gisteren. Het is nu de 28ste. Ik ben dus Ik Ben even. Te, ben even, even wel om om je uh, toch even. Was even te een Sinterklaasfeest. Ja, maar dit is vanmiddag bij Pluspunt. Oké, okay, oké. Okay. Van drie ja. tot vier. Ja. Dus dat is natuurlijk op zich ja. wel leuk. We hebben ook nog op de 29ste morgen muziek in, op de zondagmiddag. Dat is iets nieuws, denk ik, in de Oosterparkstraat hier vlak achter. Nummer 44 vanaf 4 uur. En dan is er ook morgen nog een diner dansant in restaurant Evi... Uh, in de Zeestraat met Mirjam Verano. En de 10.000 stappen van Zandvoort, hè? Ja. Die staat bij de Oude Halt en dat duurt van 10 tot 12. Ja. ja. En dan hebben we natuurlijk de, de grote mega jaarmarkt in het centrum ja. van 10 tot vijf. Ja. Leuk altijd weer. En we hebben natuurlijk uh, het kopje onder uh, is op dinsdag 1 december. Maar ja. daar heeft u net van alles uh, gehoord. En dat is natuurlijk de moeite waard om daar uh, nou, zo'n aantal studenten uh, te zien dobberen. Ja. Ja. Ja werk. In het ijskoude erbij. water, ja, ja, dat, ja, is, ja. Dat, is, dat is leuk. Nou, en wat ook nog als laatste, 2 december, dat hebben we net al gehad, eh, gehoord van Hans eh, Houding. Alzheimer Café bij ook Zandvoort. Thema medicijnen en dementie, zin of onzin. En aanvang is half acht, s'avonds. Ja, en dan hebben we nog uh, de kerstver aan zee op het Raadhuisplein. Van drie tot negen uh, uur s'avonds, maar dat is op 12 ja, december. Leuk, hè? Ja. Ja. ja, want de ijsbaan, hè, die, is er, uh, die, die start de twaalfde. Die start op 3 januari staat die, uh, op het Raadhuisplein. De ijsbreed weer, Ik, uh, ja. He? Ja. Ja. ja. Helemaal leuk.